Het bestuur mag Zap helemaal niet naar huis sturen, vindt hij, want ze heeft het mandaat van het overgrote deel van de leden en van de kiezers. De Geij Fortman was in de jaren 70 partijleider van de PPR, een van de voorlopers van GroenLinks.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 Reinoud Scholten van afschat kreeg een gouden kal voor zijn hoofdrol in de Heinekenontvoering. En regisseur Paula van der Oest ontving een gouden kal voor haar film De Domino Effect. Het weer vannacht bewolkt en regenachtig. Overdag bewolkt, af en toe regen, in de loop van de dag opklaringen en geregeld zon. Het wordt 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Helco Span. Opnieuw goedenacht en fijn dat u nog steeds bij ons bent in ons huis van de maan. Volgende week verschijnt wereldwijd de cd Groschen Blues. Een cd waarop de Nederlands-Duitse entertainer Sven Ratzke... en de Amerikaanse sopraan Claren McFadden, werkzinger van... Kortweil en Bertolt Brecht. En dat in de verrassende arrangementen van Charlie Zastrow, ook de muzikaal leider van dit project. Nou, Charlie hoorde u in het vorige uur al uitgebreid. En uh, Charlie en Sven treden hier zo dadelijk ook live op. We gaan uh, verder ook nog nummers natuurlijk laten horen van die CD. Maar ook andere uitvoeringen van het werk van Kortweil en Bertolt Brecht komen aan bod. Ook uh, uw favoriete. Als u nou bijzondere, verrassende, briljante of juist tenen, krommende versies kent van bijvoorbeeld Mackie Messer of Surabaya, Johnny of Yukali. Laat het ons weten op 0800 3555, 0800 300 555. Mailen kan naar kazaluna uit en twitteren dat kan ook met hashtag kazaluna. En zet u een suggestie op onze Facebookpagina, dus de Facebookpagina van Kazaluna. Daar maakt u kans op een exemplaar van de CD Groschen Blues. Um, op op die Facebookpagina uh, hierin, uh, kom ik... want Sven Ratsky is inmiddels uh, aangeschoven... en Sven gaat ook de cd-speler uh, bedienen. Ja, ik zit hier goed. Ik ben blij <lacht> dat je dat berekent. Ik wil nemen, Er liggen echt stapels cd cd's voor je met allerlei uitvoeringen. Dus we zijn rijk gesorteerd. Uh, Henk van Tilburg uh, schrijft op Facebook... Mijn favoriete en zeker de meest opmerkelijke berechtwarenvertroging... is voor mij die Ballade van de seksuele heurigheid door Nina Hagen... Kennen jullie die versie? Ja, die kennen we. Maar die hebben we hier helaas <lacht> niet liggen. <lacht> maar wat voor <lacht> stuk is dat? Dat is ook een stuk uit het Rijkerosje open. Dat staat ook in onze productie. Dat staat niet op de cd. In de eh, theaterproductie? Ja, in de theaterproductie. Um, en dat is, uh, ja, dat is ook een heel, heel mooi nummer. Over die seksuele heurigheid. En eigenlijk ook uh, een, een... Ja, die moeder, de vrouw Peachum zingt dat dan met zo'n orgeltje. Het is echt zo'n beetje een straatliedje. Ja, straatsong. Ja, echt mooi. Echt mooi. Wa waarom zit het dan niet op de CD als het zo'n mooi nummer is en wel in de, in de voorstelling te zien is? Nou, wij moesten sowieso een keuze maken tussen, de, tussen het verschil tussen de voorstelling en de CD. En uh, op de CD pakten gewoon wat andere nummers ook uh, sterker uit dan deze. En soms was het gewoon, ging het ook heel erg om het visuele. Mm -hmm. en, um, en ja, het was gewoon, we wilden gewoon een, een mooi geheel maken van de cd... en dan was dat een reden... En een hele kleine andere reden is een rechte situatie. Maar dat is maar uh, <laughs> dat is maar Daar gaan tijdje. we dan niet over beginnen. <laughs> ja, want want uh, de, de erven uh, Wael en Brecht... die uh, hebben ja, die nog steeds uh, wat dat betreft, extreme, hun, hun ja. voorwaarden... Als, als je een week van hen wil uh, ja, bewerken. Ja, vooral in de, in de hoeveelheid en met de titels. En helemaal niet zozeer met de, de arrangementen. Want uh, daar geven ze eigenlijk niet eens... Uh, dat is heel, heel vreemd. Ze geven niet eens zoveel om de kwaliteit. Laten we het even zo zeggen. Maar Inderdaad meer, bijvoorbeeld uh, de Dry Groshno Oper... zouden wij niet met z'n drieën mogen opvoeren. Dat we bijvoorbeeld alle rollen gaan spelen. Of wat, wat je met Shakespeare natuurlijk zou kunnen ja. doen. Nee, je moet precies die instrumentatie hebben. Dan zitten er ook drie muzikanten. Die moeten dan weer twee of drie verschillende oh. instrumenten kunnen spelen. Ze willen het puur Ik zou dus hebben. bijvoorbeeld ook niet een van de vrouwenrollen mogen nee. doen... Dat, nou, dat maar je mag me. wel liedjes interpreteren uit die drie grote ja, maar het, dus het totale stuk mag Je mag, mag, mag geen Liederabenden doen, dat ja. mag. En je mag vijf nummers uit de desbetreffende opera uh, nemen. Kijk, en wij hebben natuurlijk vanaf het begin af aan gezegd... toen, wij, uh, toen ik Clarence tegenkwam, en met Charlie werk ik nu, natuurlijk nu al een aantal jaar... dat wij eigenlijk dat uh, repertoire, dat, dat, uh, ja, dat, dat broeit en dat schreeuwt... eigenlijk om al die stijlen van klassiek circusmuziek... -mu want dat is natuurlijk eigenlijk ook wat doet met die teraminen en die kleine geluidjes en die uh -huh. zaag, de jazz de klassieke muziek, om dat ja, eigenlijk naar ons eigen plan te trekken en, en daardoor dus ook toch uh, andere kanten, zeg maar een beetje meer duistere nummers ook te nemen en om een eigenlijk een mix te nemen en die en Oper als inspiratie te nemen. Ja. We praten straks verder met elkaar, ook met u thuis hopelijk. Als u uh, uh, suggesties heeft voor bijzondere bericht- en uitvoering, laat het ons weten. Daarnet uh, vreekte zich een beetje dat ik ook vaak op Radio 5 te horen ben, want ik uh, noemde het telefoonnummer van Radio 5. Hmm. Ja, en oh. daar deed nu niemand op. Dus ik noem nu het goede nummer, excuus daarvoor: 0800-1121. Nee, ja, ja, ja, Radio 5, of, of luisteren nu naar Radio 1, dat hopen we natuurlijk: 0800-1121, dat is het goede nummer, excuus: 0800-1121. Ja, we gaan luisteren naar vier verschillende uitvoeringen... van een nummer dat ook bij jullie op de cd staat, Zee Bar, eh, Jenny. Ik ga nog even niet zeggen wie u gaat horen, maar luister even mee. Meine heren, heute sehen ze mich gläser abwaschen... und ich mache das bett für jeden. Und sie geben einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und sie sehen meine Lumpen und das Lumpige Hotel. Und sie wissen nicht mit wem sie reden.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 Denn an diesem Abend wird ein Getös sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Getös? Und man wird mich stehen sehen hinterm Fenster und man sagt, was lächelt die so böse? Und das Schiff mit acht Segeln und mit 50 Kanonen wird beschissen die Stadt. So then, lads, time for tears, no more laughs at the bar, for the walls will be at your ankles. And look out, lads, the town will be flat as the ground. This dirty shit hotel will be spared, rack and ruin. And you'll say, who's the fancy bitch lives there? You'll say, who's the fancy bitch lives there? There'll be roars of people running round the hotel, and you'll ask, why should they have spared this hovel? And you'll see me in the morning Leaving lightly And you'll say, that one, huh? She lived there The same ship Eight sails shining Fifty-five cannons wide, sir Flies, crossbones and skull In the midday sun a hundred men will step ashore All tramping where your shadows crawl. They'll lay their hands on men Hiding shit scared behind doors Lead them in chains here before this silent woman And they'll say, well, which ones shall we kill? They'll say, which ones shall we kill? Come the dot of twelve, it will be still in the harbor When they ask me, well, who's going to die? And you'll hear me whispering, oh, so sweetly All of them And as the soft heads fall, I'll say Hoppla Und das Schiff met acht segeln en met 50 kanonen... werd entschwinden... met meer. Ja, zee, Jenny in vier verschillende versies. Eh, uh, Charlie, heb je ze herkend? Ja, bijna allemaal. Uh, alleen de laatste is mij uh, onbekend. Dat is Hanne Wieder. Ja. En zij wordt begeleid door het orkest van James Last. Mm -hmm. Oh, kijk aan. Ook James Last heeft zich dus bezig gehouden inderdaad, <laughs> met het materiaal van uh, Kurt Weilen en Bertolt Brecht. Daarvoor hoorden u Marion Faithful, daarvoor nog Gisela Mai en daarvoor uh, Lotte Lenja Zerooi bij Jenny. Uh, we praten over Kurt Weilen en Bertolt Brecht vannacht in Casaluna. Ik doe dat met Charlie Zastrow, Hij is pianist, hij is arrangeur, hij is componist. En met uh, Sven Ratzke. Uh, ze vormen een duo in het uh, theater. En uh, voor de voorstelling uh, met het werk van Brecht en Weil kregen ze versterking van uh, onder andere. Klein McFadden en Velovski. En nu verschijnt volgende maand of volgende week liever gezegd al wereldwijd de CD Russian Blues. Jullie hebben dit nummer uiteraard ook uh, opgenomen ja. uh, op het album Zee bij Jenny. Op welke manier hebben jullie dat aangepakt, Charlie? Nou, dat um, nu heb je natuurlijk ook weer heel verschillende versies gehoord. Um, Daar vind ik vooral de stem heel erg uh, verschillend. Welke vind je de mooiste van de vier dames? Lotte, Gisela, Marianne en Hanne? Nou, ik hou heel erg van de, van de uh, stem van Marianne Faithful. Dat, dat, dat spreekt me heel erg aan. Ja, en uh, dan zijn er weer opvattingen. Gisela Maier heeft dan weer qua tempo en zo een heerlijk krachtige keuze. Dus dan weet ik niet of zij dat zelf doet of dat dat iemand anders heeft gedaan. En uh, zo heeft elke versie eigenlijk zijn eigen ding. Maar ik, uh, ik zou waarschijnlijk. En ik hoop dat het mensen me vergeven die heel erg Lotte Lenia of Gisela May fans zijn. Maar ik, ik zou toch voor, voor Marion Faithful uh, uh, stemmen op dit moment. Uh, en Sven, dag. jij? Ja, absoluut. Want uh, dat is voor mij... Wat Charlie natuurlijk in het eerste uur al zei. We zitten nu ook in een andere tijd. En, uh, maar dat is gewoon een, uh, iemand die dat eigenlijk geleefd heeft. Als je daar, de, ik zie dan meteen ook de hele historie... Vormen van Marion Faithful op straat geleefd, aan de drugs met Mac Jagger en nee, Rock'n'Roll eigenlijk. En dus ook van deze tijd. En euh, nou ja, ik denk dat Kortweil ook Rock'n'Roll was voor de jaren twintig. omdat mm -hmm. het inderdaad allemaal over heftige dingen van het leven. En het was eigenlijk ook gedeeltelijk straatmuziek, er werden orgels ingezet. Het moest ook een soort puurheid hebben, rauwheid. En ja, ik zeg altijd, je moet er eigenlijk in kunnen leven in die muziek. Het zijn eigenlijk allemaal kleine huizen. En daarin kun je dan wel je, ja, je, kunt je eigen huis inrichten. Mm -hmm. Omdat het natuurlijk ook theatermuziek is. En als het te veel, te, zeg maar, ja, prachtig ook. Maar Merv Faithful, dat raakt mij dan het meest, zeg maar. Die blijft het dichtst eigenlijk bij hoe Violet... Nee, zou hoe, zij zelf, ik, hoe zij het zelf? Ik ervaar. ben geïnteresseerd, natuurlijk, als ik iemand op het toneel zie of een plaat luister, ben ik niet geïnteresseerd in de componist, maar in, de, in degene die dat daar uh, opvoert. En daarna komt pas wie mm -hmm. dat gecomponeerd mm -hmm. of wie dat. Uh, weet je. Dus, en ja, dat komt tot leven. En dat, dat interesseert mij dan. Charlie Zastro, welk gevoel heb jij meegegeven aan jullie interpretatie van Zero bij Jenny? Nou, ja, dat was eigenlijk... Uh, ik had het al eerder gespeeld met Conor Coselleck, ook met de big band. Dat is ook een, een Duitse uh, bandleider die ook in Nederland actief is. Ja, Wat is dat toch met al die Duitsers dat die hier komen spelen? Ja, dat weet ik ook We niet. We hebben een zo gewoon soort... verstand van muziek. <laughs> zo dat het zijn? Een soort invasie. Ja, een soort invasie, ja. Ja, wij komen. <laughs> jullie waren er al en jullie zijn vertrokken. Nee, maar het, het was zo dat ik... Uh, ik was op zoek naar iets wat ik uh, spannend vond. Ik win, wilde eigenlijk ook uh, juist iets meer... Uh, uh, gewoon vrouwelijke seksuele kracht erbij hebben. Dus iets meer uh, spanning en iets meer... Uh, ja, ik, ik, ik weet niet. Ik had Sven voor me, want hij zingt dat dan. Maar mm -hmm. ik bedoel, uh, het, het moest gewoon... Een bewegend iets zijn. Een groovig, krachtig iets. Um, krachtig, maar ook spannend dus. Ook uitdagend. Spannend, uitdagend. En, ja, uitdagend ook. En ik, ik, ik vond ook dat uh, middengedeelte gewoon... Dat kon ook gewoon heel... Heel uh, spannend worden. En als ja, ik kan er nooit zo goed over praten, maar als je het hoort, misschien uh, kom zullen je daar we, wel. Zullen achter. we er dan naar gaan luisteren? Dit mag dus niet van de erven, uh, Weil en Brecht. He? Althans, niet in een integrale uitvoering. Nou, nee. Dat, dat het, een man- ma en vrouwenrol zit. Ja, maar, maar kijk, en dat wat Charlie nu net zegt, om dat nog heel kort erbij te voegen. Het is inderdaad voor mij altijd interessant uh, om met een soort androgeniteit te spelen en het eigenlijk niet uit te laten maken of het nou een man of een vrouw is. Dat doe je in veel Dat is natuurlijk een soort droom ook van, een, van iemand die het eigenlijk eigenlijk Relatief slecht heeft, want ze is een afwasmeisje en die matrozen gaan er eigenlijk overheen en ze droomde van dat dat schip komt en die hele stad bombardeert. Maar ja, of het een man of een vrouw is, dat interesseert mij op dat moment dan eigenlijk wat minder. Nee, maar inderdaad, nee, maar, je te... wel. <laughs> maar... Nee, maar jij hebt dan de, maar kijk, ik ben niet, uh, ik ga dan niet met een pruik op dat zingen. Nee. dat bedoel ik ermee. Nee, maar het breekt ook weer je identificatie, dus dat is dan weer iets wat het natuurlijk weer wel vervreemdt. Dus je bent eigenlijk op zoek naar wat, welke persoon is het. het maar jij is... vindt het spannender als, als Sven het zingt? Het is mysterieus als Sven het zingt. Ja. Het, wordt, het krijgt een mysterieuze kant... en zo is de muziek ook bedoeld... dat het uh, natuurlijk mysterieus is. En dat je je afvraagt... welke persoon is het en wat staat ze uit. Dan nu het spannendste moment van deze avond. Sven Ratzke gaat de cd-speler bedienen. Oh, oh, en dit nummer? Oh, god. Oh, ja. <laughs> <Zero> <laughs> van oh, even kijken, jongens. Nou, is dit nog je eigen Trek cd, Sven? 12. Rek 12. Uh, ja, het gaat goed. Ah, Uit dus ja, de CD Goshen Blues. Die. Daar komt hij. Ah, het is gelukkig. Und ich mache das mit für jeden Sie geben ein Penny und ich bedanke mich schnell Sie sehen meine Lumpen das er Lumpik Hotel Sie wissen nicht mit wem sie reden Sie wissen nicht mit wem sie reden Bei mannen Gläsern und man sagt, was lächelt die dabei und ein Schied wieder zegeln und mit fünfzig Kanonen wird liegen am. Sagt gewischt in den Gläser, mein Kind. Man reicht mit dem Penny hin. Und der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht. Es wird keiner mehr drin schlafen, weil in dieser Nacht. Und Sie wissen immer noch nicht, wer ich bin sie wissen immer noch nicht wer ich bin Aber eines ams wird er getößt seinem haaren man sagt was ist das dein Getös? man merkt mich lächeln sehe man in den fenstern und man sagt was lächelt die so böse so so böse mein das sie Met 50 kanonen wird beschießen die Stadt.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 Zeeräuber Jenny, wel ratskop de CD Groschen Blues. Uh, Sven, ik heb dit liedje vaak gehoord en dat hopla, wat jij heel licht en eigenlijk heel onschuldig uitspreekt. Dat wordt meestal heel vals en heel uh, vastbesloten uitgesproken. Jij kiest voor een hele lichte touch. Ja. Dat, ja, dat is zo. G, g, dit is, ja, wat ik al een beetje beschreef. Dat klinkt misschien heel pathetisch, maar dat je dan. Kijk, je voert het natuurlijk op, hè? Het is niet zo dat wij de studio zijn ingegaan. en daarna wat concert hebben gedaan. Nee, we hebben dertig uh, voorstellingen gedaan. En dit is natuurlijk zo'n klassieker die je eigenlijk helemaal niet mag doen. als je onder de, weet ik veel, vijftig bent of zo, of onder de 40. Dus uh, nee, ja, dat, is, dat ontstaat dan. Dat, uh, dat is ook iets wat, uh, wat niet van tevoren helemaal opgeschreven is. Nee, nou, je laat je eigen gevoel ook ja. toe bij de, bij de ja. ratio waar we het ook over ja. hadden. Nou hebben heel wij dan denk ik ook een, een, toch wel een, een, nog een klik. Omdat hij natuurlijk uit de jazz komt en ik. Uh, ja, Hij zegt ook wel eens: uh, Ik zeg nog eens: Oh, gisteren was het zo geniaal. Vandaag dat voor oh, ben zo bang. Ik zeg: Ja, maar juist ja, net als bij de jazzmuzikanten. Want je kunt die improvisatie dan ook niet herhalen. Dus zat altijd ook iets van improvisatie in die zin. Wel dus bij, elke avond ja. was de voorstelling ook een tikje anders. Als ja, het ware. Ja, maar ja, wel niet zo extreem als bij mijn eigen voorstelling, omdat we natuurlijk wel omdat het echt doorgearrangeerd was. Ja, je ging ook niet in, in, in, in, in contact met je publiek treden. Dat doe je in je eigen voorstelling ja. natuurlijk nog wel. Maar dit was echt een ja, voorstelling die je. Ja. Uh, ja. uh, nou ja, wat je zegt doorgecomponeerd ja. uh, had en die ook op die manier gespeeld werd. Charlie, uh, we hadden het net al over die Duitsers die naar Nederland toekomen. Uh, mm -hmm. uh, je noemde die Konrad uh, Konselik, zo heet Kostelik, die? Ja. al. Dat is een uh, big band uh, leider die in Nederland veel succes heeft. Uh, jij bent ook eind jaren negentig uh, naar Nederland gekomen om te gaan studeren in Amsterdam, aan het conservatorium. Ja. Waar waarom heb je die stap genomen, je tijd? Nou, er zijn trouwens echt heel veel Duitsers die naar Hilversum zijn gegaan. Want Hilversum daar was een, dat, een, een uh, uh, filiaal gevestigd, als dat het was ware, van het conservatorium. Dat was een Europees centraal van de jet van de opleiding En uh, dat verhuisde toen naar Amsterdam. En ik ging daarheen omdat ik me voor verschillende scholen had uh, ingeschreven. En uh, Hilversum waren de eerste die daarop uh, ingingen. En ik mocht daar voorspelen. En toen deed ik dat ook. En uh, daar ging ik heen en uh, zat in de trein en, en uh, zag schapen om me heen. En ik was nog aan het twijfelen of dat wel de, de goede plek is voor mij om jazz te studeren. Midden op het platteland. Dan uh, ging dat toch uh, naar Amsterdam. En uh, daar voelde ik meteen uh, veel meer voor. Dus dat, uh, dat was super. Wat hebben ze hier geleerd dat ze in Duitsland wellicht niet hadden kunnen leren? Ik denk um, dat Amsterdam al heel veel leert. En De stad. Ja, en hier zijn natuurlijk ook uh, fantastische jazzmuzikanten. Ook soms denk ik met een beetje een andere taal... dan uh, waar ik vandaan kom, uit München. Dus je hebt denk ik ook regionale verschillen... van uh, hoe muziek gemaakt wordt. En... Um, ja, maar ik, ik vind dat Amsterdam zoveel te bieden heeft... aan verschillende culturen, aan mensen die daar langskomen. En het is eigenlijk toch een beetje een klein dorpje... waar je iedereen ook tegenkomt. Dus je moet niet... Uh, je kan alleen maar op straat lopen. En, en volgens mij kwam ik een keertje Bobby McFerrin tegen... en het andere keer uh, uh, Terry Lynn Kerken, dat is dan een, een drummer. Trummeres. En uh, ja, het is gewoon... Het is zo geconcentreerd en zo met elkaar en zo multicultureel. En het is eigenlijk een wonder. Dus ik vind nog steeds dat er niet vaak genoeg kan benadrukt worden... dat het een wonder is dat in Amsterdam zoveel verschillende mensen... op één plek wonen, heel dicht op elkaar. En dat het toch eigenlijk goed gaat. Ja, en, en uh, is het dan toeval dat je uiteindelijk toch gaat samenwerken... met, met een uh, performer die in zijn werk heel duidelijk refereert... aan uh, zijn Duitse achtergrond? Um, dat is redelijk toeval, <lacht> volgens mij. Ja, het, is niet, het was niet mijn verlangen om um, dat te doen. Het had eigenlijk veel uh, eerder andere uh, redenen. En dat was dat we, we hebben elkaar eigenlijk door toeval weer in de Conrad Costello-Prikband uh, leren kennen. Maar, um, maar het was eigenlijk zo dat juist de vrijheid die ik bij Sven heb en uh, die Sven ook zelf. Uh, tijdens de show eigenlijk gebruikt... die heb ik nodig. Anders uh, kan dat beest van mij niet eruit... wat eigenlijk elke dag een beetje iets anders wil doen... en niet zo graag wil halen. En bij Sven kan dat. En dat kan natuurlijk in heel veel theatrale dingen niet. Of nee. uh, ook andere muziekrichtingen ook niet. En dus, maar bij Sven kun je geen pure jazz spelen? Nee, en dat is, uh, dat is iets wat... Uh, uh, wat ook heel uitdagend was voor mij en, en nieuw en spannend... want ik moest opeens iets begrijpen over theatrale dingen. En dat had ik daarvoor eigenlijk had ik daar nog nooit bij stilgestaan. Maar um, omdat je eigenlijk, als je op het podium bent... wel ook een beetje van elkaar houdt, volgens mij, tenminste is bij mij... Zo, dan, dan uh, ga je symbiotisch op zoek naar hoe kom je het best... Uh, uh, tot je recht met een tweeën of met meer mensen en dat is gewoon uh, met zijn ook gebeurd. Kun, kun je je uh, uh, jazz kant van je muzikant zijn nog kwijt? Ja, ik kan dat. Uh, ik kan dat. Uh, dat is, uh, jazz is trouwens ook niet mijn enige interesse. Jazz is uh, gewoon dus mijn, is mijn basis, mijn achtergrond. Je was nog geen twintig of je je won een belangrijke competitie in Duitsland. Je kreeg ja. een eigen televisieshow zelfs. Ja. Maar dat, was, dat is ook nog steeds zo. Jazz is, mijn, uh, is voor mijn leven heel erg belangrijk. Het is eigenlijk soort iets wat me in leven houdt ook. Uh, heb ik heel erg nodig. Maar uh, wat ik ook heel belangrijk vind... is om met mensen te werken. Met verschillende mensen, met interessante mensen. Met, uh, met uh, boeiende mensen. Die ook gewoon iets, die iets creëren en die iets willen maken. En als je dat samen doet, dan is het... Uh, ja, is het gewoon uh, een feest. Ja. Nou? Zoals nu uh, het maken van deze cd, uh, Groschen Blues... met uh, eigenzinnige interpretaties van werk van Brecht en Waal. Als u nou eigenzinnige interpretaties kent, laat het ons weten. 0800-1121, dat is het goede telefoonnummer. 0800-1121, u kunt ook meedoen naar casa-luna uit het Twitter kan met hashtag casa-luna. En als u een uh, uh, uh, boodschap achterlaat op onze Facebookpagina... En uh, Charlie en Sven denken... ja, die interpretatie, dat is inderdaad een bijzondere interpretatie. Dan maakt u kans op een exemplaar van deze cd. Ik ga eens even in de mail weer kijken. Hier heb ik een mailtje van Renske Verheul. Uh, Renske noemt een paar uh, interpretaties die zij mooi vindt. Uh, ook weer die ballade van de seksuele heurigheid door uh, Nina Hagen. Daar ben ik toch wel heel nieuwsgierig. Wel mm -hmm. uh, nou, maar De dan... vrouw is ook gek, hè? Dat, uh, is, <laughs> dat is heel erg leuk. Je ja, bedoelt nu ja. Nina Hagen, neem ik ja, die, aan. Dat heeft Charlie ook al begeleid. Dus Kijk, kijk ja. dat lijkt me inderdaad heel... Dan, dan moet je kunnen improviseren, <laughs> lijkt <het. laughs> me. Um, maar wat zij ook een mooi liedje vindt... is uh, The Ballad of the Soldier's Wife van PJ Harvey. Ja. Wat voor interpretatie is dat? Dat is van een heel erg mooie plaat ook. Die kan ik ook iedereen aanraden. September Songs. En um, dat is... Uh, hoe heet die nou? Die Hal Wilner. Volgens mij. Die is een muziekproducent. En die heeft ja, Nick Cave. En Lou Reed. En, en dus ook P.G. Harvey. En allemaal verschillende mensen. Eigenlijk van het nu. Nou, Die plaat is ook al bijna weer 20 jaar oud. Uh, gevraagd om uh, een, een, een nummer van Cordwairo te interpreteren. En daar hebben ze een soort film bij gemaakt. Heel sfeervol. En ik vind Heel spannend, omdat je dus daar ook inderdaad ziet... Uh, dat iemand uh, zijn ja, eigen zeg maar, ziel erin stopt. En deze vrouw, dat is zo'n underground rock chick. En die is, ja, is een geweldige dame, die ook met Nick Cave veel gedaan heeft. Dus, Kun je stukje laten horen? Ja, volgens mij begint hij. MUZIEK hmm? Was sent to the soldier's wife From the ancient city of Prague From Prague came a pair of high-heeled shoes With a kiss or two came the high-heeled shoes From the ancient city of Prague The soldier's wife from Oslo over oh, the sound, from Oslo they came. Fragment van The Ballad of the Soldier's Wife door P.J. Harvey. Een favoriete interpretatie van Brecht en Weil van uh, Renske Verhul. De keyboard uh, staat er. U heeft hem heel even gehoord in het vorige uur, maar uh, hij mag nu gaan schitteren samen ja. met de uh, Sven Radsky. Jullie gaan een nummer spelen uit, uh, uit de voorstelling. Eigenlijk het enige nummer waarvan jullie zeggen: Nou, op de CD klinkt het zo ongeveer als uh, uh, in het theater. Hè? Ja, of, of tenminste, je, je kunt dit nummer ook uh, ontkleed doen, zeg maar. Mm -hmm. Andere dingen, ja, die zijn zo mooi nu op de cd en in de voorstelling. En die zingen wij bijvoorbeeld ook helemaal niet in onze eigen voorstelling. Doen wel eens wat andere dingen van Courdois... maar dan is het inderdaad in die kleine jazzbezetting of met uh, alleen een duo. En wat voor lied is de Salomon Song? De Salomon Song is ook een uh, lied van eigenlijk gezongen door Jenny, de hoer in het stuk. En die uh, met een draaiorgeltje op straat ja een soort legende lied zingt. Dus uiteindelijk weer... Zo, maar weer ze dan zo ook weer refereert aan haar eigen liefdesleven uh, met uh, McKeith Ja, dus weer zo'n vrouw van de zelfkant. Ja. Veel, veel personages van de ja, zelfkant leuk, die figureren <laughs> in de, deze liedjes. Ook in de Salomon song uh, aan de keyboard. Uh, onze gast, uh, Charlie Zastraal. U hoort Sven Ratske. Den weisen Salomon, er wisst, was aus ihm woont. Dem Mann war alles sonnenklar, er verfluchte die Stunde seiner Geburt und sah, dass alles eitel war. Wie groß En seht, da war es noch nicht Nacht. Da sah die Welt die Folgen schon. Die Weisheit had ihn so weit gebracht. Dan, ihr wisst, was aus ihm wordt, der saast Het is nog niet Nacht, da sah die Welt die Folgen schon, die kregen. Seid Kief und mich? Gott weiß was aus uns wird so groß war unsere Leidenschaft. Daar was het nog niet nacht, Daar sah die Welt die Folgen schon. Die Leidenschaft had ons zo so weit gebracht. Salomon Song, Sven Ratzke, begeleid door Charlie Zastrauw. Live in Casa Luna bij de NCRV op Radio 1. Ook, ook zo'n zo lied over iemand van de zelfkant. Uh, Charlie Zastrauw, is dat ook wat je inspireert in het werk van uh, Cordwile en Bertel Bricht? Aan de ene kant is het natuurlijk die afstand waar, waar, waar je moeite mee had. Uh, ja. Jij hebt gevoel <lacht> proberen te brengen in hun ratio, als het ware. Is het ook de betrokkenheid bij die zelfkant die je, die je mooi vindt? Ja. en uh, Het is uh, in het algemeen gewoon dat ik... Bijvoorbeeld dit nummer wat we net spelen is gewoon waanzinnig mooi. En dat is nou ook een nummer waar niet zoveel van mij... Uh, waar ik niet, de, echt niet heel erg durfde aan te komen. Want het is zo uh, prachtig. Dus er zit wel even een deel tussen die dan uh, anders is. Maar eigenlijk... Uh, en is dit vrij? Ik kruip dan personeel. ook op de vleugel uh, in, de, in de show. Ja dat, ja, dat is dan weer ja, dat is nou, dan dat dan een break, weer, de Dus de toe. schoonheid en teerheid van het nummer dan ja. weer. Dus, uh, en waarom ze... doe je dat dan? Nou kijk je Charlie aan, maar die doet het. Oh, jij kijkt het ja, niet ja, ja, ja, maar waar, Waarom doe je dat? Denk ik, nou ja, alles kan. Maar waarom doe je dat Dat vond Giesel mij ook heel vreemd. Dat doet, dat doen. We hebben Dat kan anders geleren. Nou nee, maar dat is... Uh, omdat in mijn eigen voorstelling, als je mijn voorstellingen kent... dan weet je dat ik natuurlijk altijd op zoek ben naar een soort bre breaks. En dan speelt hij zo prachtig. Ja, en dan breek ik dat eigenlijk daardoor omdat daar op die vleugel te kruip, kruipen en met mijn kont te zwaaien. En dan opeens is het weer terug naar de. Nou, wel het hele nog meer breekbare, wat het einde eigenlijk... waar die, die hoe eigenlijk naar haar eigen leven reflecteert. Dan krijg je dat eigenlijk nog veel voller ja, uh, in, het, in je ja, gezicht. Ja, en het ontstaat ook gewoon. Het is echt niet zo dat wij nou van tevoren met z'n twee zitten... van, daar gaan we eens een keer dat en dat doen. Dat zijn, en het is ook elke keer weer anders. Ja, ja. ja. Uh, er komen reacties binnen van uh, luisteraars. Uh, hier uh, een reactie van Hans Lebrun... Die zegt, oh, Hans. Um, ja, Hans. <laughs> nee, nee, nee. Mooie uitvoeringen Bonjour. van uh, Zeroy Bajani. Jammer dat de uitvoering van Nina Simone er niet bij zat. Ja, oh, ja dat, dat is waar, mooi. Het ja. is fantastisch, ja. ja? Fantastisch. ja? Hebben, hebben we die nee, bij ons? Nee, we hebben nee? er ook helemaal niet aan gedacht. Maar dat is wel een hele gave ook, ja. Sowieso. Maar dat is ook zo'n character, net als Mary Faithful, die natuurlijk een soort uh, uh, ja, uh, leed met zich meedroeg in, in, in, in de interpretatie. En daardoor wordt het wel heftiger. Inderdaad. Mm -hmm, ja. mm -hmm. reactie van uh, Joost Wilgenhof die zegt: Nina Haken staat op YouTube. Ja, nou, dan, mm. kunnen, dan kunnen we hem daar gaan zoeken, <laughs> ja. Joost. Dank je, dank je wel. Um, Jullie hebben weer, weer een, een aantal liedjes of uh, een aantal versies van verschillende liedjes achter elkaar gezet. De Alabama Song is ook een heel, oh, ja. heel beroemd liedje natuurlijk. Straks jullie versie. Maar uh, daarvoor drie verschillende uitvoeringen. Echt heel verschillend. Um... Even kijken of we, of we het voor elkaar krijgen. Ja, nee, ja. Maar, oh, wij moeten die... Dat moeten we ja, zelf doen? Dat, nou, ja, wij. God, uh, jij, uh, Sven. Het is weer, is weer ge, niet gesubsidieerd, <laughs> hoor. <laughs> Charlie, waar gaan we als eerste naar luisteren? Ja, weet ik eigenlijk niet. Even, Even kijken. Ja, ik heb deze. Dat, de uh, dat is die... Uh, Even kijken. Oeh, dan moet ik nog kijken welk trek dat is. Wacht even, moet ik het weer eruit halen? Want dat zijn van die hele oude Deze hebben ik nog uit de Biep van Nijmegen meegejat. Meegejat? Ja, toen had ik nog geen geld. Maar Voor ik heb zelf besproken. Oh, hebben we de Doors-versie? Ik moet even naar de techniek kijken. Hebben, hebben we, we de Doors-versie? Ja, oh, dan moeten jullie die oh, maar Oh, dan, dan gaan we eerst maar eens even met de Doors. We de, uh, ja, Dan, de, uh, dan, de dan de beginnen we met willen. de Doors. De Show me We must die, I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Ja, dat waren de Doors met uh, hun versie van de Alabama Song. Uh, wie heb jij in de cd-speler gezet? Ik heb hier uh, mevrouw uh, Lotte Leenje ja. aan. Mevrouw Weil. <laughs> oh! Oh, verkeerde. Dat is het verkeerde lied. Oh god, kijk. <laughs> is oh, de volgende oh. opname. Ik had het zo mooi staan. Die doors. Dat was een Lenya met effecten. Volgens mij. Is het een ja, lenjer met over. effecten. Charlie, die doors. Dat vond jij het, trouwens trouwens hele bijzondere versie. Maar dat is gewoon een lekker popliedje. Het is een, ja, het is een popliedje geworden. En dat is uh, natuurlijk ook fantastisch. En zo zijn er. En dat wil ik ook nog zeggen over Kurt Weil. Ik bedoel, Kurt Weil heeft dus, uh, dit in de uh, midden twintiger jaren geschreven. Maar er uh, is daarna zoveel gebeurd. Ook juist met de stijlen die hij heeft gebruikt. Dus jazz heeft zich ontwikkeld. Pop heeft zich ontwikkeld. Uh, tango is ook alweer uh, verder. En, en zo is alles gewoon eigenlijk... Heeft nog een geschiedenis doormaakt, uh, doorgemaakt. En zelfs de liederen van Wilds zelfs... Die zijn natuurlijk door zoveel mensen uh, geïnterpreteerd... Dat er misschien soms ook hele mooie nieuwe perspectieven op zo'n persoon of op, op, op zo'n uh, song uh, zijn ontstaan. En daardoor blijft While ook uh, gespeeld worden natuurlijk. Ja, en dat is het mooiste wat er is, ja, vind ik. ja, Lotte Linja. ja. haar hij, versie. Hij, hij ja, draait dat is al. Van de dat Alabama's is het origineel. And must have a you know Lotte Lenja, hebben we nog meer ja. versies? Of gaan we luisteren naar jullie, nou, naar jullie eigen versies? Ja, maar dat vind ik ook zo mooi. Want nu uh, hoor je Lotte Lenja in de achterenorkest. Ja. En um, het fantastisch. Daarin is Als je goed luistert naar wat het orkest doet, gebeuren daar ongelooflijke dingen. Wat gebeurt daar dan? En het valt er eigenlijk niet op. Ja, allemaal kleine stemmetjes en, en dingen die eigenlijk die je niet zou verwachten in die context. En daar moet je gewoon heel goed naar luisteren. Maar het is echt wel heel erg bijzonder. En die heb je dus in de Doors-versie niet. Nee, dat is meer rechttoe recht aan. Ja. De, waar, waar heb jij op gelet toen je dit ging arrangeren? Ehm... Um, ja, juist eigenlijk daarop. Dat ik uh, dingen tegenkwam in het uh, originele arrangement... waar ik dacht, wauw, dat is toch ongelooflijk. En dat, uh, dat is gewoon zo, zo uh, nieuw al voor ja. deze tijd waar het is ontstaan. En ik wilde eigenlijk diezelfde, uh, diezelfde spanning weer terughalen. Maar ik wilde, misschien heb ik het orkest iets uitvergroot naar voren gebracht... in verhouding met de zang. En... Uh, uh, ja, is het, uh, is het best wel ook een experimenteel stuk geworden. Ja. Maar jij staat in wezen dichter bij het origineel dat origineel... dat we net hoorden, dan ja. bij die popversie van The Doors. Dat was mijn, mijn poging, ja, ook wel. Laten we daarna gaan luisteren, Sven. Onze versie, jullie versie, van de Alabama-song. Opeens, kan dat? <lacht> ik ben artiest... Dus Als DJ doe je het best goed hoor. <laughs> ja, jullie kwamen ook terug uit Berlijn en uit uh, Hamburg. Jullie kwamen inderdaad vandaag pas terug. Dus uh, ja. uh, ik even jullie kijken zich het, uh, het CD. Ja. Ik heb mijn bril niet mee. Maar ik heb ook geen bril. Oké, okay, daar komt-ie. Song, zoals die wordt uitgevoerd door Sven Ratzke en Claire McFadden. Uh, begeleid door uh, Charlie Zastrow. En uh, Charlie, wie werkt er nog meer mee? Ja, Veelowski hebben we uh, heb al genoemd. Veelowski, ja, precies. En uh, die speelt heel veel instrumenten. Ook veel instrumenten speelt uh, Tatjana Kolever. Een waanzinnige percussioniste die uh, hier vibrafoon uh, speelt en uh, percussie. En uh, dan ook nog een heel veelzijdige Bassist Florian Friedrich, die uh, ja, eigenlijk in alle wateren thuis is. En in, juist in zo'n theatraal project waar je verschillende dingen doet... Uh, ook soms het niet erg vindt om de grondtonen te spelen. Maar soms ook gewoon uh, veel meer dingen doet. Dus dat is uh, een heel fijn team geweest. Ik kijk nog even naar de reacties die binnenkomen. Dit vind ik wel een leuke van uh, Jos. Jos uh, schrijft: met enige regelmaat komt in Casaluna een onderwerp aan de orde waarvan ik denk: daar heb ik niks mee. Maar gaandeweg de uitzending groeit de interesse en wordt mijn geest weer eens verrijkt. Vandaag ook weer. Er gaat een wereld voor mij open met deze muziek. Hm. Nou, beschouw dat als een dat compliment. <laughs> ja, juist. Uh, dan een uh, uh, reactie van Marike Dondorp. Uh, die schrijft: uh, Ik vind jullie een mooie uitzending. Jullie vroegen om uitvoering. Van Kurt Weil en een erg mooie uitvoering van Surabaya Johnny vind ik een uitvoering van Katie Barbarian in een arrangement van Luciano Berio, een opname uit 1968. oud misschien maar prachtig, ja. Heel mooi, dat mooi? is uh, heel mooi. Dat komt ook eigenlijk een beetje in de richting van Claire McFadden, ook een vrouw die heel veel met haar stem kon en moderne muziek deed, zelfs de Beatles gezongen heeft en uh, de erg. Uh, prachtige zangeres. En dan een reactie uit Nijmegen van Jaap Gerzi. Um, hij schrijft heeft u misschien de cd liggen van de Brecht Compagnie, de broek van Brecht, met de dames Anne Dammers, zij zingt en Charlotte Faber op piano. Nou, ik, I'm so sorry. I, I, I don't know. I don't know zegt jullie niks. No. Nee. no, I'm sorry. Het, li het lijkt de moed te lopen. Ik lonen. kom wel uit Nijmegen, dus groetjes naar Nijmegen vind ik hartstikke leuk. Daar zijn alle Brecht gekken, maar deze mensen denken. deze keer keer niet. niet. Nou, misschien dat we daar ook uh, eens een keer naar moeten gaan luisteren uh, dan. Um, deze cd verschijnt volgend, uh, volgende week wereldwijd. Um, de voorstelling is niet meer te zien. Uh, maar jullie zijn mm, ja, natuurlijk wel in de theaters ook uh, dit seizoen. Vanaf morgen bijvoorbeeld uh, start er een reeks late night shows... in de Schouwburg in Utrecht, in de stad Schouwburg... elke eerste zaterdagavond van de maand. Wat voor shows er dat, Sven? Nou, dat is inderdaad eigenlijk wat Charlie ook zegt. Wat, wat wij... Uh, we hebben natuurlijk die cabaret-shows. En wij zijn nu steeds meer bezig om met uh, ja, fascinerende en bijzondere mensen te werken... die ons inspireren. Dus de muziek blijft natuurlijk altijd de rode draad. En die muziek die mag ook weer wat complexer worden. Want ik heb natuurlijk ook heel veel van Charlie en de andere jazzmensen ook geleerd. Ik had dat idioom helemaal niet in, in huis zeg maar of paraat, zoals Charlie dat geleerd heeft. Dus wij... Uh, we inspireren elkaar en dat die die bijvoorbeeld die late uit shows, die doen we één keer per maand dan. Die hebben we ook een Delamar al gedaan in Amsterdam. En daar komen van Ellington, Damme, Frank, Boeien, Marike Jager. Uh, morgen is Maria Mancinelli daar. Eh Griekse zo, Griekse Heel heis. verschillende stijlen en die spelen dan met uh, mijn band onder leiding van Charlie. En uh, soms doe ik ook samen met hun iets. Uh, en, uh, nou ja, dat, is, dat is heel erg leuk. Dat is eigenlijk natuurlijk voor ons het meest spannende: elke keer compleet anders, compleet nieuw. Mm -hmm. En uh, Brecht en Weil, klinken die daar ook morgenavond? Ja, volgens mij doen we ook wij hadden Volgens mij de set-up in de trein vanmiddag gemaakt. De setlijst. Wat, wat speel je morgen, Charlie? Ja, ik ben het nu al vergeten, maar ik ga het <laughs> dan weer vragen. Het staat op een lijstje. Ja. Ja, die, die, die band is zo flexibel, dus die, die kunnen al die dingen dan ook doen. Nog, nog twee reacties binnenkomen tussendoor. Marga, die uh, belde ons en die zei... ik vind de versie van de alabama van Wieteke van Dort heel mooi. Ja... Moet ik ook bekennen dat ik niet weet wie dat is, maar dat zal aan mij van Dordt, een Nederlandse actrice met Indische wortels. Oké, okay. nee. Dan Tante Lien? Dan ga ik, ga ik, uh, uh, ga ik zoeken. Ja, ik van Dordt, een, een, een mooie ik actrice Ik wist ook inderdaad. niet wie Loekie Knol was, dus kijk, straf mij. En dan uh, Frank, die belde ook, die zei Knife of Frank Senator. Dat vind ik het mooiste. Ja, dat is ook mooi. Mm. Hebben we daar een vertrekend momentje van? Nee, daar hebben we geen beetje van. Maar dat is inderdaad een hele jazzy versie. Ja. Uh, traditioneel jazzy versie, ja. hè? met Big Band. En... Ja, je hebt ook Ella Fitzgerald, die daar heel erg bekend mee is geworden. Dus er zijn natuurlijk meer, meer mensen in de jazz die daar hebben. Poppy Darren is ook mooi. Hmm. Ja, dat is waar. Ja. Dat is misschien wel eens een, een, een, het, het lied dat het meeste de wereld rondgegaan ja. is. Hè? Dat Mac The knife. Ja. En dat is het laatste ontstaan van de hele... Dat Echt wat? was Een dag een, van tevoren. Een, ja, een dag van tevoren. Omdat de hoofdrol graag meer goed nummers gepresenteerd wilde worden. En dan moest er een goed entree-nummer geschreven worden. En dat was Mac ja, ja, En nou dat werd het. de grote hit. We hebben vanmorgen ook nog Charlie. Misschien kun je dan toch nog voor de show ja, wat zo gaat het eigenlijk bij ons ook. <laughs> met je, met je hebt ook nog wat nodig, Sven. Je <laughs> hebt een goed entree-nummer nodig. Zeggen daarna gaan jullie uh, kerst-specials uh, doen in, uh, in de theaters. Nachtspel, nachtspiel Christmas special vanaf 25 november. Uh, Kerst en Brecht en Waal vind ik iets moeilijker te combineren. Nee. Of zijn jullie daar wel in geslaagd? Nou, dat, is, dat komt meer van mij, omdat ik natuurlijk een haatliefde met Kerst heb en we hebben. Hoezo? De... Nou, omdat het iets uh, een beetje opgedrongen ook soms heeft mm -hmm. en, uh, en ook iets tragisch. Nou, je had het al over die figuren, waar ik graag ja. over zing. Ja. Dus dat, dat is bij Kerst kom je die dubbel zoveel tegen. Dus uh, het is met een algemene zo. Maar wij, uh, wij hebben besloten om alleen maar eigenlijk de maand december dit jaar een keer in Nederland te spelen, omdat wij ook naar New York en Amerika gaan en naar Oostenrijk en Duitsland en wilden dan eigenlijk met Kerst hier thuis in het oh. warme Nederland zitten. Dus vandaar. Maar ook met Weil en Brecht? Of ja, zijn niet zeker. met, met Leepkoegen en Bitterballen. Dus. Met Leepkoegen en Bitterballen. En Brecht en Weil. Voel je je daar ook toe aangetrokken... tot, tot, tot die wat tragische personages, uh, Charlie? Uh, ja. Uh, uh, je bedoelt met, met Kerst? Of, uh, nou, niet zozeer daggemeen. met Kerst, maar als, als muzikant ook. Want voor Sven is het fijn om dat soort personages tot leven ja. te roepen. Jij moet dat natuurlijk wel volgen. Uh, ja, ik word er uh, altijd heel erg van... Nou, eigenlijk van... Ik vind er uh, vaak is, ligt er in verdriet ook schoonheid. En uh, ligt er in uh, uh, vergaan ook schoonheid. en ja. uh, Dus vaak is het uh, voor mij ook daarom zijn oudere zangers bijvoorbeeld... geven mij vaak een heel sterk... Uh, roepen bij mij heel sterk iets op. Dus uh, dat is bij de oudere Johnny Mitchell en dat is bij de... Uh, maar in Faithful ook zo. En uh, uh, ik vind dat altijd. Uh, ik vind dat wat toont dat er iets breekbaar is, en dat het misschien soms gebro gebroken is, maar dat iemand toch altijd ook weer heeft gevochten om weer verder te gaan. En het leven eigenlijk. Uh, rijker te maken, hmm. dat, ja, dat ontroert me altijd. En er zijn gewoon mensen die dat heel erg kunnen overbrengen. En zelfspot zitten ook ja, vaak, vaak bij ja. de, wat rijpere mensen... Ja. die het leven al hebben geleefd of mee hebben gemaakt. En uh, ja, Marion voor ook een goed voorbeeld van... die inderdaad daar zo'n sigaret aansteekt en zegt hmm. van... It's just a prop, darling. I can do this. <laughs> ja. We gaan beide afsluiten. Het was fijn dat jullie er waren... Um... Charlie Zast, Sven Ratzke. Volgende week verschijnt dus deze cd, The Groschen Blues. Uh, maandag is ook Casa Luna er trouwens uh, weer. Dan uh, is de gast, hoogleraar Pieck Vossen. Hij ontwikkelt aan de uh, Vrije Universiteit in Amsterdam... met Europese subsidie een geschiedenisrecorder. En als u nou wilt weten wat dat is... kijk dan nu alvast op onze Facebookpagina. Zo dadelijk na uh, twee uur komt de VPRO aan het woord... hier op Radio 1, bij Monde. wat nog een raar, Romanesco... en uh, wat uh, ons betreft wens ik u nu alvast een uh, goed weekend... Maar eerst hebben we nog een winnaar die jullie cd krijgt. Wie gaat dat worden? We hebben besloten dat dat... Ik hoop dat het was een mevrouw, toch? Uh, die Katie Barbarian noemde. Marike Dondorp. Ja. Marieke, de cd uh, komt jouw kant op als je ons nog even je adres mailt. Dan kunnen we hem ook goed versturen. Het uh, laatste woord is een, een muzikaal woord. En uh, uh, nog heel kort, Charlie. We begonnen bij die... Paul Whiteman, die inspireerde mm. Kurt Weill. Kurt Weyl heeft op zijn beurt heel veel muzikanten geïnspireerd. Ook jou. Uh, en jij wil tenslotte in de anderhalve minuut die ons nog rest... muziek laten horen die geënt is op Kurt Weyl. En die zijn uh, oeuvre als het ware verder draagt. Ja, en yeah. dat is... Uh, nou Ik weet niet of deze nummer speciaal, maar die band sowieso... dat zijn de Tiger Lilies en dat uh, is uh, Alone with the Moon. Met de Tiger Lilies gaan wij op weg naar twee we. Dank jullie hier waren. Slaap lekker. En succes met de CD. Dank jullie wel, Dankjewel. jongens. Ik ben niet alleen. Dat is jij. NCRV.